1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het noorden van Afghanistan zijn drie Duitse militairen... doodgeschoten door een Afghaanse collega. Dat gebeurde in de provincie Baglan, een buurprovincie van Kunduz. De militairen kwamen na een gezamenlijke patrouille juist terug bij hun kamp... toen de Afghaan plotseling om zich heen begon te schieten. Twee Duitsers waren op slag dood, de derde overleed enkele uren later. De Afghaan werd ook doodgeschoten. Het was de zwaarste aanslag op de Duitse troepen in Afghanistan in bijna een jaar... Later op de dag was er ook nog een aanslag op Duitse militairen in de provincie Kunduz. Daarbij raakten vier Duitsers licht gewond.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom bij Casa Luna. Tweede uur van Casa Luna. Welkom terug, moet ik dus eigenlijk zeggen. We gaan het hebben over tuinen, over volkstuinen. Over tuinen, uw eigen achtertuin misschien wel. En de vraag is wat u daarmee doet. We hebben het eerste uur gehad over bestrijdingsmiddelen en uh, de kwalijke gevolgen van, uh, van een nieuw bestrijdingsmiddel... neonicotines, zo heette die uh, groep bestrijdingsmiddelen. Er zijn vrij veel mailtjes op binnengekomen... van mensen die echt verbijsterd zijn door dat verhaal. Uh, er is ook een meneer, meneer Mulder, die zegt... Uh, je zou erover door moeten praten, ook in het tweede uur. Maar wij houden van uh, f, uh, ja, radio die over ervaringen gaat. En dat is misschien nog een beetje lastig. Dan gaat het meer over meningen. En in het tweede uur van Luna hebben wij het graag over ervaringen van mensen. En daarom vragen we naar de ervaringen met uw eigen tuin. Er zijn heel veel mensen in Nederland die het geweldig vinden... om in, in hun tuin te werken. Uh, we zijn dus benieuwd uh, ja, wat u daar verbouwt. Wat u er allemaal voor spritje heeft staan. Is het groente? Is het fruit? Zijn het sierbloemen? Uh, en, en wat doet u er allemaal mee? Hoe zeer? Uh, bent u daarbij betrokken? Hoeveel tijd brengt u erin door? Uh, hoe, hoe prettig is het om daar te zijn? Nou, dat soort dingen willen we allemaal van u weten. In uw moestuin of in uw achtertuin of in uw voortuin, waar u het maar doet. Uh, u kunt bellen 0800 1121 0800 1 1 1. En u kunt ook mailen met casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. Meneer Hofman, Goede nacht, Klaas. Heeft u een tuin? Volgens mij heb ik de grootste tuin van Nederland. Echt waar? Ja, ik leef in de middle of nowhere. En waar is dat dan? Uh, dat is in Zuid-Limburg. Oh, mooi zeg. Een beetje heuvelachtig. Ja, ja, ja, ja, ja, echt wel. En uh, daar ga ik. En dan wil ik even... Uh, ik hoop dat uh, heel veel mensen luisteren. Ja. Want uh, schuin tegenover Meersen uh, station... Daar is een bloemenmeisje. Ja. En dan neem ik altijd een bloemetje mee. Oh. Dus alles staat hier om mijn tokootje heen. Ik mag hier ook wonen. Het is helemaal mooi. Nou, de, de, de grootste tuin van Nederland. Maar, maar meneer Hof, maar even, heeft u zelf ook zoveel land... of is het van iemand anders, dat gevoel? Krijgen. Nee, dit is allemaal, allemaal oké. Okay. Dit is no problem. Dit is voor mij. Ja, maar... En, en wat doet u daar in die tuin dan? Uh, uh, ik heb bloemetjes in, uh, in, in uh, graven. Mooi. Uh, en brengt u daar veel tijd in door? Uh, ik neem uh, uh, uh, elke dag een bloemetje mee, laat ik het zo zeggen. Ja, neem, <tippt> maar wel zo eentje met een, uh, met een dingetje hein, die je in de grond kunt zetten. Ja, ja. En... en... en de, eh, eh, eh, ik heb nog één. Ik heb nog één. Ik werd op een gegeven moment werd ik wakker. En die, die stonden er nog van vorig jaar, joh. En op een gegeven moment, ik denk... Ze steekt de kopjes eruit. En die waren van vorig jaar. De malletjes kwamen er al uit. En die staan nou in mijn toko. Ah! <laughs> u geniet er volop van. Begrijp ik. Maar bent, bent, u een een echt, bent u een echte tuinier? Of is het vooral uh, kijken naar de bloemetjes en ervan genieten? Uh, het is meer kijken hè? Ja. Nou, mooi. Het klinkt alsof u ontzettend mooi woont daar in Zuid-Limburg. Ik heb... Ik, ik, ik, ja, en over veertien dagen carnaval en dat we allemaal. Ja, dat is heel wat anders. Meneer Hofman, ik dank u wel voor het bellen. En ik uh, bedank je voor het luisteren. Oh, Oké, okay. goeienacht hè. Doe mee, Doeg. Ja, hij woont in het zuiden, maar hij klonk noordelijks. En zeker dat uh, Doemion, dat klinkt ook Gronings. Dus waarschijnlijk komt hij niet zelf uit uh, Zuid-Limburg. Jorren, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeien Hoi. Heb je ook een tuin? Ja, ik heb een uh, tuin hier in de Groene Kan. En ja, die is eigenlijk al uit de tijd van mijn grootvader al aanwezig. Ja. En ik werk er nu met heel veel uh, plezier... Iedere, ja, ieder voorjaar in de zomer met mijn kleinkinderen in... Groenekamp is, is, is een leuk dorpje met veel mooie tuinen, veel, veel bos heel omheen. Heel veel mooie tuinen, ja. inderdaad. En het is zo ontzettend leuk om de kinderen dan ook te leren hoe ze moeten zaaien. En hoe ze de planten moeten verzorgen. En dan ook oogsten. En het is één groot plezier. En ja, mijn kinderen hebben dat ook overgenomen. En waar ik me eigenlijk zo... Daar had ik een vraag over. Dus ik ben enorm verbaasd naar dit ontzettende verhaal... van Jeroen van der Sluis, wat je echt aangrijpt. Ja. Is We weten allemaal nog... Nou, mijn kinderen waren toen veertien. Uh, uh, toen waren we in Griekenland. Uh, en maakten een mooie reis langs al die prachtige oude tempelcomplexen. En... Uh, toen opeens hoorden we dat de kernramp in Tsjernobyl uh, net was geweest. Yeah. Een paar dagen later. Maar heel Europa moest al. Um, nou ja, je mocht niks meer van je land eten. En je tuin was besmet en alles. En iedereen en rep en roer. Maar ja, wat Jeroen uh, van de Sluis vertelde. Het is dus vele malen erger. Daar wist je nog waar het vandaan kwam. Maar dit is zo erg. Het zit in het hele grondwater al. Yeah. En ik heb begrepen, dus in. in Juist in kassenbouwgebieden waar aardbeien worden geteeld en zo. Nou, die kun je dus ook absoluut niet meer eten, want het zit gewoon overal via het grondwater. Komt het in iedere tuin terecht. Doe, doe jij dat ook niet meer? Nou ja, ik vraag me af. Ik heb net weer nieuwe aardbeien geplant, maar hoe moet je dat nou je kleinkinderen vertellen? <kijkt> Dit is zo vreselijk. Ja. Oh. Maar je, je, je plant ze nog wel, dus je eet ze ook nog wel uit eigen tuin? Nou ja, tot, tot op heden heb ik dit altijd gedaan. Maar als ik hoor dat het al zo'n 15 jaar eigenlijk in het milieu is. en het wordt iedere keer erger. dan weet je eigenlijk, je kan niks meer eten. Nee, maar dan, dan kan je inderdaad niks meer eten als je daar eh, rekening mee gaat houden. En dat roodbarstje dan, wat ieder jaar in je tuin komt. en in het voorjaar nu al aan het zingen is. Het, die hoor je allemaal niet meer. En zwaluwen ook niet meer. Dit wordt gewoon vreselijk. En daar is toch die overheid. Die, die moet toch een wezen over onze volksgezondheid waken? Maar... Ja. Nou ja, je hebt het gehoord hoe het allemaal zit. Maar mag ik toch even terug naar, naar de ja. tuin? Want ik, ik, uh, ja, ja. ik kan eigenlijk niet zoveel toevoegen aan wat Jeroen van der Sluis in het eerste uur erover gezegd heeft. Ja. Maar uh, even naar jouw eigen tuin. Hoe, ja. hoe groot is die eigenlijk? Die is uh, een, een halve hectare daar ongeveer, waar we moestuin hebben. En dan is er nog een groot stuk, daar staan de bomen nog zo. Die zijn nu zo'n 130 jaar oud. Die zo. staan rond het voorhuis. Dat is toch ook wel aardig. En, en daar, daar verbouw je uh, groente, fruit? Bloemen? Groente, fruit. Uh, um, we hebben daar een uh, grote bloementuin. Ik heb er ook uh, uh, af en toe zei ik daar dan ook koolzaad of facelia. Dat is zijn groen, groenbemesters uh, ja. om de grond weer tot rust te brengen. En daar vliegen dan ook mijn bijen op. Kleine uh, jongens en meisjes, die, daar heb ik een bijengilde mee gevormd. En uh, nou, die verzorgen dus de bijen mee. En, en de jongste gilde, uh, dame, is uh, net drie jaar geworden. Ach, wat leuk. En, en, en hoe gaat het met de bijen dan daar? Um, ja, omdat ik eigenlijk ook beroepsimker ben, weet ik er wel mee om te gaan. Maar je moet ongelooflijk op vermeerdering en activiteit van verjonging... Werken. En dan kan je het nog een beetje volhouden. Maar ja. ik vrees dat ik dit jaar ook weer een paar volken... die komen niet uit de winter. Maar heb en jij dat... dan ook het gevoel dat dat te maken kan hebben... met die beschrijvingsmiddelen? Uh, wel zeker, want ik, ik heb ook bij in Frankrijk... en daar is het helemaal erg. Daar heb ik het een keer mee gemaakt. Ik uh, ging uh, even weer naar huis... en ik kwam drie weken later terug en de vlog ging bij me rond... En er waren toen in drie weken tijd tien volken. die waren gewoon uh, verdwenen. Men zei toen: dat is de verdwenenziekte, Maar dat is natuurlijk de grootste onzin. Uh, die bestaat helemaal niet. Maar het is inderdaad, dus deze ernstige aantasting. van het zenuwstelsel van die insecten. die gewoon de weg kwijtraken. en nooit meer thuiskomen of direct vergiftigd worden. Ja. Yeah. Dus die bijen, die heb je daar ook uh, in de tuin. Uh, al heel veel bloemen. Uh, nou, het, ja. het is een fantastische plek om met de kleinkinderen te zijn. Ja. Hebben die allemaal dezelfde genen? Merk je dat ook? Houden die er ook van? Ja, absoluut. Ze zijn al zo bezig met de bijen zelf. Maar ook met de plant. weten er al heel veel van. Maar dat kun je ze toch helemaal niet vertellen, die kinderen. Als je straks de kifjaf en de fietus en al die insecteneters niet meer hoort... waar die gebleven zijn. Hè? Ja. Dan trekken die arme vogels van... Door Nederland heen naar, uh, naar Scandinavië, waar je hoopt dat er minder van dit gif nog uh, gebruikt wordt. En die worden hier vergiftigd of verhongeren, omdat er gewoon geen insecten meer zijn. Dus wij zijn, wij zijn daarmee mede verantwoordelijk voor dit slechte beleid van de overheid voor al die zangvogels. Ja. Nou, ik, ik, ik ben helemaal perplex. Dit kan toch helemaal niet? Nee. nee. En daar moeten we echt iets aan doen met elkaar. Heb je enig idee ja. hoe? Wat zegt u? Sorry, ik zeg je, Dan ja. uh, Heeft u enig idee hoe? Ja. Uh, ik denk, uh, nou, heel concreet dat wij niet meer op deze overheid moeten stemmen. deze 2e maart. Want het is, uh, dit is gewoon absoluut ernstig als zij ons vergiftigen. Eigenlijk is de overheid indirect ons bezig te vergiftigen, en de, vooral onze kleinkinderen. Want als, als ik Jeroen beluister en ik hoor. Dat je uh, na 40 jaar op zijn minst de Alzheimer hebt. Of, of, of wat dan, of, ja, dan dat, ook. Of dat... aandoening dan ook. Maar ja, dat kan ik, Dat is nog niet helemaal zeker. Er is niks onderzocht. En het wordt gewoon. Uh, zomaar worden wij blootgesteld. Uh, door een van de grootste uh, concerns op deze aarde. Uh, en worden vergiftigd. Doordat één bedrijf miljarden winst moet maken straks. Worden wij in Nederland allemaal vergiftigd. Nou, dit kan toch niet? Ja. Daar kan toch geen overheid uh, achter staan. Ja, dus, dus een stemadvies zegt u. En nog, nog heel even naar de tuin. Hoeveel tijd brengt u daarin door? Ik breng daar heel veel tijd. In ieder geval loop ik er iedere ochtend voordat ik naar mijn werk ga... loop ik er doorheen en geniet ervan. Nou ja. Hoor de vogels. En s'avonds doe ik dat ook. En in het weekend zijn we allemaal bezig om in die tuin de tuin te verzorgen. En dan vooral eh, de tuin en radijsjes te zaaien en te oogsten... En worteltjes en prachtige um, ja vaselia, wat ik er net al noemde, en dan ja. in de herfst ook Oost-Indische kerst daarvan te genieten. Het is dus het één grote lusthof. en daardoor zijn er ook uh, ja, heel veel padden die in de tuin zich voelen, slakken en alles. Het is eigenlijk, de ervaring voor, de, ja, voor je kleinkinderen is zo groot. Die leer daar van de natuur houden, maar ook de natuur kennen en dat ja. Ieder kind in deze tijd. Ja, Het klinkt een beetje alsof een, een, een leven zonder tuin voor u in ieder geval ondenkbaar is. Het is compleet ondenkbaar. En de tuin van ja, waar je hier ook waar in Nederland zoveel mogelijkheden zijn en zoveel mensen dit willen, houdt de overheid ons ja, gewoon dom. Want het is natuurlijk verrassend dat niet iedereen dit weet, wat je gewoon vertelde, dan zouden we een heel andere wereld om ons heen opbouwen. En daar moeten we ontzettend hard aan werken. En ik geloof dat Marjan Thieme daar uh, al heel lang iets aan gedaan heeft... van de Partij van de Dieren, maar niemand luistert naar haar. En dat is gewoon niet te begrijpen. Ik dank u wel voor dit uh, gesprek, Jorn. Ja, en veel plezier morgen in de tuin. Ja, tot ziens. Dag. Dag. dag. Marike. Hoi. <coughs> Sorry, ik moet ik, nog steeds hier ik kikken kreeg mijn keel. Dat heb ik al beweken. Um, ja, ik neem maar aan dat je ook een tuin hebt, hè? Nou, ik heb twintig jaar lang een ecologische volkstuin gehad uh, in Utrecht. En wat zo bijzonder is, dat was vroeger, was dat een autobedrijf. Gewoon een echo. Um, je hoort een echo? Heel erg echo heb, heb je de radio aanstaan? Nee. Oh. En um, uh, dat, uh, dat heeft een autobedrijf gezeten. En de gemeente was eigenlijk van plan om, uh, om daar een trein van te maken... met wat kipkippetjes voor de kinderen uit de buurt... En, uh, en dat was het dan, een tegels. Dan hebben Een aantal mensen hebben zich ingezet om, uh, om daar een ecologische binnentrein van te maken. En dat heeft heel veel strijd gekost bij de gemeente in Utrecht. Ja. Uiteindelijk is het gelukt. Is de hele grond uh, schoongespoeld. Dus uh, de, de, het grondwater is eruit gehaald. Er uh, hebben continu uh, spoelmachines gestaan om de grond schoon te spoelen. Um, en toen uh, er zijn er tien volkstuinen ontstaan... en een prachtig ecologisch binnentrein. En dat heb je twintig jaar gedaan, zeg je net? Twintig uh, waarom... jaar heb ik dat gedaan. En Wa waarom kunt... nu niet meer? Nou, ik, uh, op laatst lukte het uh, vanwege atroze, oh. Lukt het me niet zo goed meer om te spitten en om... Uh, ja, daar uh, op tijd uh, de boel op orde te krijgen. En wat deed jij allemaal in die tuin? Wat, wat groeide daar? Nou, en even vergeleken, ik ben opgegroeid op het platteland... en ik ben opgegroeid met asbest en met kunstmest en met gif. Ja. En het was zo'n uitdaging om zonder gif... en uh, planten die bij elkaar, die elkaar stimuleren... en helemaal ecologisch om zo'n terrein, zo'n volkstuin te, op te zetten. En wat groeide daar? Er groeiden tomaten die het ontzettend goed deden. Uh, aardbeien, ja, allerlei soorten groenten, fruitboompjes. Echt van alles. Was, het, was het lekkerder dan... Uh... Het ontzettend lekker. Ik ja. had, uh, uh, je bent zo opgegroeid met aardbeien van de supermarkt... en tomaten van de supermarkt die naar water smaken. En als je tijd je eigen tuin haalt, dat, uh, het smaakt totaal anders. De AB, je wist gewoon niet wat ik proefde toen, uh, toen, ze, uh, ja, toen ik ze kon oogsten. Ja. En cougettes die schoten de grond uit, pompoenen. Je kunt het zien op nl uh, uh, .bikkers -bikkershof. .bikkershof. Ja. Daar is die tijd. In Utrecht. En dat, dat is een echt, het is vlakbij het giftpark, wat ook uh, prachtig... Uh, daar heeft ook gif in de grond gezeten, toch? In de grond gezeten, en wat ook helemaal gezuiverd is. En het is daar vlakbij. En die bikkershoofd die ligt uh, uh, in, in uh, witte vrouwen, in een, uh, in een wijk uh, tussen allemaal... Uh, ja, er zit een crash, uh, zit daar. En er wonen bejaarden, er wonen allerlei leeftijden door elkaar. <laughs> en die houden met z'n allen de tuin bij en... Er zijn werkzondagen, uh, dat doet de buurt, die uh, om dezelfde tijd met z'n allen uh, komen helpen. Uh, er wordt een barbecue gehouden, uh, dan weer een nieuwjaarsborrel. Het heeft de hele buurt uh, zo'n zo gemeenschapgevoel uh, gegeven. Ja, dus kortom, en... dat is een hele mooie buurt. En, en ik nog even weer terug naar dat tuinieren, want dat heb je dan twintig jaar gedaan. Wat, ja. wat, wat deed dat nou met je, als je dat deed? Hoe, nou hoe ja, was het om in zo'n tuin bezig te zijn? Nou ja, ik, ik, ik uh, werkte in de geestelijke gezondheidszorg... en dan ben je de hele dag met je kop bezig. Ja. En, uh, dan, uh, ja, en dan kom je thuis en dan, uh, dan, dan, uh, dan liep ik echt over. En om dan naar zo'n tuin te gaan en in de grond te graven... en uh, te spitten en met de plantjes bezig te zijn... en te kijken wat bij elkaar kon. Geneeskrachtige planten heb ik heel veel van geleerd... En, Oh, om, uh, om te kijken wat je allemaal deden. En het heeft, hem, uh, ja, het heeft me zo'n verrijking gegeven. Ja. En ook, uh, ik heb uh, ook wel een gedaan... maar het was zo'n uitdaging om gewoon te kijken... wat uh, uh, ja, wat kun je allemaal met, met, met wilde planten en wat kun je allemaal met onkruid doen zelfs. Ja, het waren twintig ja. mooie jaren zo te horen. En ik dacht... wat, wat, wat ik uh, bijzonder vind, in ja. te, uh, naar aanleiding van die vorige meneer... Wat ik heel erg bijzonder vind is dat in een, een recordtijd uh, alle vlinders teruggekomen zijn. Oh. En kikkertjes, uh, uh, allerlei soorten kikkers, salamandertjes, uh, het stikt van de egeltjes, het stikt van de vogels. Dus uh, het, het, het duurde een paar jaar voordat ze de weg vonden. Maar het is zo'n prachtig natuurgebied geworden. Het, ieder, elk dier weet witte te vinden. Nou, hartstikke mooi. Ik heb ook van de katten die het prachtig vinden. Maar dat vinden we allemaal goed. Marike, ik dank je wel voor het bellen. Ja. Goeienacht, maar, hè? Maar, maar, maar, maar kijk alsjeblieft even. Ja, op, ik heb al gekeken. De Bikkershof. Bikkershof.nl. Ik dank je wel. Goeienacht. Ja, zie je hem? Ja, ik zie het. Mooie okay, foto's. Dankjewel. uitzending. Dank je wel. Wij ja. gaan uh, luisteren naar Daniel Loews. En dat is fantastisch. Net als een mooie tuin. Hij kijkt naar boven naar de stem. En het valt hem aan. Dat het eerst weer klaar is, wen met slimste weer haalt. Hij begint het te herkennen, maar de reden staat blijven gissen. Het is nog niet rotsvast, maar wen met slimste weer haalt. Van liggen naar hoge, in een grote bogen. Van nu de modder naar de hemel, en dan weer terug en op nee. Van lege naar hoge, in een grote bogen, vanuit de madden naar de hemel, en naar weer terug en op nij. Ooit zat hij op een bankje. ver van huis, maar op de heide, ontspoord qua hoe het hoort, de toekomst bijna knakt.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 Van liggen naar hoge in een grote bogen. Van die de madden naar de hemel en naar weer terug en op nee. Van liggen naar hoge in een grote bogen. Van die de madden naar de hemel en naar weer terug en op nee. Van die de madden naar de hemel en naar weer terug en op nee. En dan weer terug en op nee, en dan weer terug en op nee. Die man heeft zoveel mooie liedjes gemaakt, Daniel Loos. Dit was van leeg naar hoog. Ik weet niet hoe het drins is... maar als dat een beetje goed is, dan heeft u het hele liedje kunnen volgen. Anders dan heeft u van de sfeer en de melodie kunnen genieten. Dit staat op het album Houd Moed. En dat album is dit jaar, deze maand zelfs, uitgekomen. Heel mooi. Meer Daniel Loos op de radio, zou ik zeggen. Maar ook meer luisteraars natuurlijk. En de eerste die ik nu aan het woord laat, en dat gaat over... Uh, tuinen, hè? over moestuinen, over achter- en voortuinen... over wat u allemaal in de tuin doet en hoe heerlijk u het vindt om daar te werken. Uh, ik heb ik nu aan de telefoon. Hallo. Hallo. Ik had eigenlijk zitten wachten op Mientoentje. Van, uh, uh, hoe heet die, Edestaal? Ja. Ja, dat is ook mooi, ja. Nee, is niet ook mooi. <laughs> nou, dat was, dit was toch ook mooi, Daniel Loos of vond je dat niks? Ja. Maar Mientoentje is meer mijn gevoel van tuin. Kom je uit Groningen? Nee. Ja. Oh. Ik Hoe? woon in Drenthe. Oh, nou ja. Dat is... En ik versta prima van Daniel. Ja, nee, dat moet dan ik wel. ik ja. ben ook muzikant. Oh ja? Ja. Wat speel je? Nee, daar hebben we het niet over. Ja, dan ik moet je het niet zeggen. Nou ik wil ik weten wat je speelt oh, sorry. ook. sorry. Ik dirigeer, ik geef les, ik speel al te veel. Oké, okay, mooi. Goed, nou naar de tuin. Ja. Nou ja, de ene helft van mijn tijd uh, ben ik met muziek bezig... en de andere helft van mijn tijd ben ik met de tuin en zo bezig. Ja. En uh, twee jaar geleden heeft mijn zoon... Een ja, die gan, die heb ik ook. Net als mijn voorganger. Oh. Ik weet niet, kunnen we... Ik, we, we er wordt, de, de, de, de technicus die heft zijn handen ten hemel, die weet niet wat er aan de hand is, maar nee, we doen er alles wel. aan. Dat zeg je altijd met technici. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die zijn oh, heel kundig hoogtelgemaakt. Dat is doen. Nou, nee, ik heb dus... Uh, uh, of wij hebben 2000 vierkante meter grond. Dat is mooi. Ja. En de helft daarvan is schapenland en boomgaard. Ja. En de andere helft dus, staat ons huis op is een bloementuin. En een uh, moestuin. En een paar jaar geleden heeft mijn zoon daar een uh, kas op gezet. Ja. En dan ga ik morgen veldsla uit oogsten. En dan ga ik hem als die leeg is uh, weer helemaal schoonmaken. En opnieuw poten, zaaien, weet ik veel. En we hebben bijen. Oh, ook? Ja. Nou. Nah. En hoe gaat het met die bijen? Het uh, Afgelopen die jij hebt. jaar is het wel goed gegaan, maar we hadden, uh, iets van tien potjes oogst. Van vier volken, dus het stelt niks voor. En het jaar ervoor hadden wij van de zeven volken vier doden. Vier dode volken? Ja. Jeetje. Ja. En ja. Heb jij, had jij enig idee waar dat door. Of heb jij enig idee waar, waar dat door komt? Uh, nee. Omdat. ...omdat iedereen in de bijenwereld elkaar tegenspreekt. De een vindt het zus en de ander zo. En ja, dat heel we veel we mensen al. hebben echt gezegd van... ...nou ja, dat gaat over ziekte en dat is een soort... ...dat wordt steeds erger, die nozema en die varroa meid. En uh, er komt ook een kleine, kleine bijenkever aan. Of die is er al in Nederland. En, nou... Nog een paar van vuilbrood, Amerikaans vuilbrood. Ja. Dus er zijn ziekten die de bijen bedreigen. Maar nu ik dat interview heb gehoord, daar had ik ook al dingen over gelezen. Ik denk, ja, dat, dat is meer mijn idee. Ja, dat dat waar is. Ja. Hoe is dat eigenlijk als je, als je bijenvolk hebt en, en er gaat zo'n volk dood? Of er gaan zelfs uh, drie dat of vier... Dat is heel vervelend. Ja. ja, hoe, ja wat is heel vervelend? Nou, het ligt er een beetje aan hoe het do volk dood is gegaan. Iemand voor mij, die had echt fantastische opmerkingen. Het gaat over verdwijnenziekte en zo. Hè. Dus er kunnen heel veel bijen uit het volk verdwenen zijn. Maar, nou, ik heb, wij hebben, of wij, hè. Wij hebben dus ook wel volken gehad die. Uh, dood waren gegaan door spuiterij in de aardappels. Nou, en dan. Ja. Ja, dat ziet er gewoon heel zielig uit. Die bijen die proberen in leven te blijven. Dus je, je ziet ze als het ware. Doodstrijd leven. Ze, ze gaan met hun kop in de cel en dan proberen ze daar wat voer te vinden. En dan daardoor in leven te blijven. Maar ja, ze zijn vergiftigd. Ja. ja. En dan, als je dat een poosje laat staan, dan gaat het heel vies ruiken. Het is gewoon geen lekkere lucht. Nee. Dus voor jezelf. Maar het ziet er gewoon heel naar uit. Ja, kan me goed Het is zijn. niet fijn. Terug weer even naar de tuin. De ene helft speel je muziek of dirigeer je de andere helft. Ben je in die tuin bezig? Ja. Uh, hoe belangrijk? Ja, dat is dus enorm belangrijk. Maar is dat, dat, heel dat belangrijk. om tot rust te komen? Of? Ja, ook. Dus, het uh, <lacht> is heel decadent, maar ik heb dan... Uh, bijvoorbeeld de computer aan of ik een briefje liggen met een pen en nogmaals ben ik in de tuin bezig dan ren ik naar binnen oh ja ga ik dit of ga ik dat doen of, uh... dus je komt ook op een hele goede ideeën in de tuin <laughs> ja ja ik heb net in een belangrijke landelijke krant heb ik een artikel gelezen over schuurtjes waar mensen in zitten ja en daar hebben ze hobby's of uh, uh, de wakse padden of uh, visjes Vanwege de stank in huis, anders. Mm -hmm. En het is een beetje met een tuin ook zo. Je gaat gewoon lekker daarheen om, om een beetje afgezonderd te zijn. Een beetje tot rust te komen. Dus voor mij is het uh, proces in de tuin belangrijker dan dat ik er dingen uithaal. Ja, en... Dat ik nu dit weekend. Veldslager oogst is leuk in, in de kas. En in de tuin staat het ook, maar dat heeft dan die enorme vroegsperiode moeten trotseren. Dus dat is één centimeter hoog. Ja, dat wordt niet echt dik van. Maar gewoon dat je dan in die tuin kunt gaan en dat je dan denkt van... Hé, hey, stom mens. Of hé, uh, hey, wat leuk. Of nou, wat je maar denkt. Terwijl je de aardbeien poot of uh, nou, zoiets. Dat is allemaal heerlijk. En toch, die veldsla die je morgen er, eruit gaat halen... en dan overmorgen gaat eten, misschien. Hoe lekker is dat? Nee, morgen. Lekker. Ja. Even, even proef je verschil? Ja. Ah, mooi. Nou, ja, nee. Ja, ja ik proef wel verschil, want het is van mijn tuin. Maar het, en ik probeer altijd dingen te poten... En te, of te kweken, moet ik zeggen... die ik niet zo makkelijk kan kopen... En natuurlijk, ik wil een vogel en een dierenparadijs. Dus hmm. ik, heb, ik heb ook een beetje rommelige tuin, zoals mijn hoofdnier opmerkte. Die kijken dan rond, die zijn van de week geweest. Die... Ja, ja, dat is echt zo'n tuin waar heel veel vogels uh, broeden. Dat klopt ook. Klinkt die goed. Ook. Klinkt mooi. Ja, het klinkt heel... Het is ook mooi. Ja. Maar ik eet al biologische groenten. Dus ja, met ja. voorkeur geen bestrijdingsmiddelen. Ook niet in het... Uh, in, in het zaadje of zo. Ja. Gewoon niet. Gewoon biologisch. Dus ja, het, het, het verschil met mijn... Uh, eigen grond is niet zo groot. Mijn, biologisch, mijn eigen grond is niet zo idioot groot. Ja, nou toch heel veel het plezier. nog ietsje lekkerder. <laughs> veel plezier met de veldslaan morgen. Ja, en ik hoop nog op mijn toentje. Ja, we beloven niks hè, maar we nee, in, uh, ik weet niet. We gaan, we gaan even kijken. Ja, ik wordt het wel een erg noordelijk muziekfestival hier. Maar dat is dat niet erg. Nou, weet ik niet. Het wordt bijna nooit het uit het noorden. Ah, je wel, Daniel. Oh, nou, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval bedankt voor het bellen. Hè? Ja. Fijne uitzending nog Dag. gedag. Tieneke was dat. Uh, en uh, volgens mij krijgen we nu twee anemieën achter elkaar. Dat gebeurt ook niet elke week. Anemie 1. Goedenacht. Twee anemieën? Ja. Oh, is het Anemie? Ik ben Annemie. Ja, dat is de eerste. Ja. Heb je een tuin? Ja, ik heb een tuin. Wat, wat, wat is het voor tuin? Nou, die is niet zo groot, tien bij tien. En maar, wat doe je erin? Nou, wij hebben heel veel dieren. Heel veel bloempjes. En ik wil ook een tip geven aan mensen. Nou. Een milieuvriendelijke tip. Als je steen schoon wilt hebben... Ja. Oor je een beetje drens... Ja, nee, ik hoor een beetje klasien uit Zalak nu opeens. Ja, nou. Dan moet je strooizout voor een bui reken, heb je alles te schoon Ja, zo praten zij ook, hè? Ja, ja, ze gaf ook allemaal van die ja. nuttige tips. Dus. Ja. Nee, ik heb veel met haar gesproken, dat komt allemaal terug nu. Ja, ik ook. Echt waar? Jawel hoor. Je, ja. En ze deed ook al je rode uiden onder het bed en had je geen krant meer. Geen wat had je dan meer? Als je rode uiden noemen het bed deed... Ja. Had je geen kramp. Geen kramp? Nee. Oké. Okay. Oh, nee, ik, nou, ik... maar daar gaat het nou niet over. Nee. Maar Zijn wel. En heel veel dieren. Vertel Zijn nog even. Veel... Hoe... Zeg, zeg nou even. Ik moet die tip even goed begrijpen. Als je stenen schoon wil maken. Ja. Dan moet je strooisand. Gewoon strooisout. Zout, oh, strooisout, ja. Strooisand. En dan een flinke laag en voor een bui regen. En, en, en dan. En, en als het dan gaat regenen? Dat regen, is net dan... nieuw. Nou, wat een goede tip. Ja, en dan hoef je geen vergif of we dan spul gebruiken. Ja. Nou zei jij net, om even terug uh, over je tuin weer te beginnen... die uh, is niet zo groot, tien bij tien... maar er zitten heel veel planten en heel veel dieren in. Ja, dus, heel veel dieren. Vogels hebben we wel vijftig. We hebben ook allemaal kooitjes. Ik hoor een echo. Of, o, o, ja, ik hoor, ik, iedereen hoort een echo. <laughs> Joop, een ja, echo. Radie, we, we, we hebben weer een echo. We kunnen er niks aan doen. Nee. Uh, maar... Um, uh, uh, maar hoe krijg je dan zoveel beesten in, 10 bij 10? Nou, we hebben allemaal kooitjes, allemaal zaad en allemaal pinda's en uh, wij mogen heel veel slakken en uh, hm. alle dieren. Heb je groene vingers? Nee, maar ik vind, ik vind het wel leuk werk en dan haal ik overal mensen die verhuizen, die laten plantjes staan, haal ik eruit en dan kijk ik op internet wat het is. Ik heb maar prikneusjes, schoenlapersplanten. Heb je prikneusjes? Ja, weet je waar dat is? Nee, niet precies. Ik ook niet. M maar die heb me in de tuin. Maar hoe zien ze eruit dan? Uh, grijze blaadjes met paarse bloempjes. Oh, wat die ze. Die bloeien de hele zomer. Oké, okay, dus die komen straks weer. En schoenlapersplanten hebben wij. Goh, en hoe ziet dat ja, eruit? ik wist daar ook niet hoor. Ik <laughs> heb je allemaal... ook van internet. Wat handig helemaal. En hoe zien die eruit? Die, die bloeien in het voorjaar. Die hebben hele grote rode bloemen. Oké. Okay. Groene, hele grote groene bladen met rode bloemen. Nou, leuk. Ja. En we hebben ook heel veel slakken. Daar wil ik nog een stukje over vertellen. Nou, tot slot dan, hè? Ja, tot slot. We hebben nieuwe buren. En er waren buitenlandse mensen. En die zeiden mij... Buurvrouw, we hebben heel veel slakken in het tuin. Echt gebeurd, hoor. Ja. Ik zei, ja, dat heb ik ook. Ja, zei ze... Maar die slakken die in die mijn tuin komen van jou. Ik zei, nou, als dat mijn slakken zijn, stuur ze maar terug. Ja. En? Nou, toen ging ze naar binnen. Toen was het over. En is dat nog goed gekomen met de buren, of niet? Jawel, ik ben heel vriendelijk. <laughs> nou, hartstikke mooi. Tineke, dank je wel, hè? Ja, ja. Sorry, Tineke. Annemie, Annemie. Annemie. Tineke ja. hadden we door. Nee, dit ja. was Annemie 1. Sorry. En uh, ik kon... Uh, eh, uh, Daniel Lohen, zei Erica, die ken ik heel goed. Leuke jongen, hè? Ja, ik ken, eh, uh, uh, Staal, die ken ik niet meer, maar die heb ik wel een boel plaatjes van. Maar je hebt wel gelijk, die allemaal uit Noord. <laughs> goed, nou, de luisteraars zijn het ook niet met elkaar eens, net als de... Uh... Ik luister nog even naar jullie, hoor. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. En allemaal, uh, de groeten tot volgende week. Oké, okay. ga je weer bellen? Maar nee, dat oh, mag niet, al. luisteren. Uh, tot later in ieder geval. U ik ga ik... niet zo vaak meer. Ik ga naar Annemie 2. Goed zo. Goeienacht. Dag. Ja, hallo. An hallo Annemie. Ja, ja, ik wil iets vertellen... naar aanleiding van de Bikkershof... in uh, Utrecht. Die wijk ja. Vrouwen. Die wijk ja. heb ik ook goed leren kennen... in mijn jonge jaren. Ja. Uh, maar toen mijn jongste dochter... Uh, ging, het plan had... om te gaan wonen in een... In, in aanleg ecologische wijk in Culemborg, tegenover het station. Oh ja. Toen hebben ze daar de mensen uitgenodigd van de Bikkershof. Want uh, de, de, de toekomstige bewoners die mochten zelf de binnenterreinen... Ja. Uh, in hun hoven uh, zelf inrichten. En uh, tegenover die wijk, uh, dat zat het provinciale weg tussen... het was een heel groot stuk land, maar het mocht niet uh, bebouwd worden... En daar, had, daar lag een bestemming op van de schenkster van dat stuk grond. En daar hebben ze die ideeën van de Bikkershof, een beetje gemixt met uh, de ideeën over permacultuur. Dat is ook een bepaalde vorm van ecologisch uh, uh, eetbare tuinieren ja. uh, vermengd. En de mensen uit de wijk die kunnen op dat land uh, ook zelf uh, hun handen uit de mouwen steken. En wat ik zelf zo leuk vind, ik, was, ik wilde ook heel graag in die wijk gaan wonen, maar ja, dat lukte me niet, financieel. Dus ik heb tijdens excursies in die wijk in uh, Utrecht, ja. heb ik wat stekjes uh, meegekregen. Die en ik allemaal in potten, want ik dacht toen dat ik ook naar Kudenborg ging. Maar die staan nu inmiddels gewoon in mijn eigen oude tuin. En waar woon waar je die nu nog? Ze zijn verwilderd, maar die bloeien heel vroeg in het voorjaar. En dan denk ik altijd, hé, hey, ik heb toch weer een stukje van die oude wijk uh, in Utrecht. Ja, waar woon je nu? En ja, ik heb natuurlijk mijn eigen tuin ook. Annemie? Dus ik heb daar heel veel eetbaars in. Annemie? Bij Japanse wijnbessen, daar maak ik ieder jaar sap en jam van. Mag, mag jij, jij even wat vragen? Wilde... Wilde... Annemie, ja. hoor, je, hoor je mij? Erg verwilderde druik, ik geloof niet die komt dat ze uit Zuid-Limburg. Hallo Annemie? En dan maak ik ook weer sap ah. van of ik laat het uh, opeten door de merels. Ah. En ik heb ieder ieder jaar, ik weet niet hoeveel nesten. Ik ontdek iedere keer weer nieuwe nesten. Niet alleen van merels, maar ook van van het Winterkoninkje. Die maakt een ontzettend schattig nestje. Ik, Annemie? Ja. Oh, je hoort me wel. Ik, oh, nu hoor ik zelf ook een echo. Ja, je echo die is al om tegenwoordig. Ja, die hoort nu ook. Maar je hoorde mij net volgens mij niet. Kom. Ja, ik hoor je wel. Oh, want uh, ik vroeg, waar woon je nu? Niet, niet ik woon, ik woon in, uh, in een dorpje bij Utrecht in het oh, okay. uh, valt onder de gemeente Bunnik. Ja, want ik dacht misschien nog in de stad, maar die, die tuin... Nu... Nou, nee, nee, ja, want het is een beetje, ja, dat is toch halfstedelijk gebied. Hè? Dat zijn zeg maar de nieuwbouwwijken van Utrecht, zou je kunnen zeggen. Met nog een beetje landelijk gebied eromheen. Rijnauwe, wel bekend. Ja. De, de, de, de, al de boomgaarden hè, tussen, tussen Bunnik en Werkhoven. Maar de boomgaarden zijn niet meer wat ze vroeger waren. Hè? Het is allemaal laagstam. Het ziet er nog een beetje uit als wijngaarden. Ja. Maar dus die, die oude hoogstam, dat is zo goed als verdwenen. Ja, je kunt er nog wel redelijk lekker kersen eten daar. Ja, volop. Ja. Fantastisch. Ja, ja heerlijk. Ja. En ja, Iedereen heeft zo zijn eigen, zijn eigen voorkeurboomgaardje. Maar wat wel leuk is, er zijn van die mensen die pachten een boomgaard... en die planten uh, regelmatig nieuwe uh, soorten kersen aan. En dus daar ga je... En ja, vroeg in de zomer ga je daar kijken wat er rijp is. En echt van genieten, dat is ja. hartstikke leuk. Ja, ik vind de kerstentijd... Uh, ja, ja, die kersttijd is hartstikke leuk. is fantastisch, hè? Ja. ja. En oh zoveel soorten kerst Ja, dus daar heb ik dan weer minder kijk op. Ja, nee, maar dat, dat, dat, leer je, dat leer je vanzelf. Want ze zijn allemaal verschillende tijden rijp. En op een gegeven moment kom je er maar achter welke je de lekkerste vindt. En wat vind jij de lekkerste? Ja, dat is een, dat is een soort wijnkers Maar ik heb zelf ook kersen in mijn tuin gehad... In, en het is een morel en die vind ik zelf heerlijk. Ja. Die komt oorspronkelijk uit Limburg. En de lekkerste vlaai is de morelle vla. Ja. Dus ik had een morelle boom in mijn hand. Morelle vla? More... Ja, de vla van de, van de morelle -kets. Ja, dat begrijp ik. De is heel, heel zuur. Maar daar krijg je zo'n lekkere, frisse vla van. Oh, dat klinkt heerlijk. heerlijk. Dat klinkt echt lekker. Ja, super. Is dat ook ergens te koop of moet je dat zelf maken? Dan moet je, die moet je gewoon in Limburg gaan. Dan maken ze gewoon uh, de, de vlaaien. Uh, zoals mijn grootmoeder zei: een vlaaien moet dun van leer zijn en dik van smeer. En met de leer bedoelen ze de bodem. Ja. Het moet een hele dunne. Zoals je ook de goede pizza's, Je hebt een hele dunne bodem. Ja, ja, ja. Een en dan komt dan de smeer. En dat is dus dat wat die mensen dan zelf inmaken. En dan in de, in, de, in, de, in de tijd van de kermissen, dan worden er hele. Ja, dat herinner ik me uit mijn jeugd, Hele, daar gingen de mensen met de ladders en daarop te lagen dan de, de klaargemaakte vlaaien. Dan gingen ze naar een, een coöperatieve bakkerij en dan kon je zo die vlaaien in de ovens, dus als het brood klaar was en als de ovens een beetje aan het afkoelen waren, kon je daar zo je vlaaien in schuiven. En was dat was altijd ontzettend leuk. Het klinkt fantastisch. We zijn helemaal afgedreven ja, van de tuin. Maar ik, ik ja, maar het wordt ook de tuin, want dat is allemaal het eigen fruit, hè? Ja, nee, het klinkt fantastisch. Dat, maar ik ga daar een keer uh, onderzoek naar doen. Dan ga ik ook Morellen klaarmaken. Ja, maken, want het ja, lij, Morelle... lijkt mij echt fantastisch. Morellen is heerlijk. Ik hou ook heel erg van kerstjoghurt. Ja. Maar goed, dat is allemaal niet interessant. Ik dank ja, dan je wel dan voor je het kan je ook billen. de Panserwijn best aanraden, hoor. Dat is een hele, dat is een hele bijzondere... Het is geen bramen, het is geen framboos, het is iets ertussenin... En het maakt heerlijk fruit, maar het is heel kwetsbaar fruit. Dus dat kun je nooit ergens kopen. Is het de Franse... Maar het is zo ontzettend lekker, fris, pittig. Zeg het ja, nog één keer hoe het heet? Japanse wijnbest. De Japanse wijnbest, daar gaan we ook op. En als je een keer in de buurt komt... Ik heb altijd uh, stekjes en die planten ik ben opzij van mijn huis... en iedereen mag ze meenemen. Ik, ik woon in de buurt, dus uh, nou, ik kom, kom daar heel vaak in de buurt. Um, ja, het zal wel niks van komen, maar ik ga wel een keer op zoek nou, naar waar die. Nou, maar vroeger ding. ooit... de? de school de Bongert heeft gestaan in Oudijk Die Bongert is weg. Je ziet die is verhuisd, die school. Maar ik plan daar uh, ieder jaar weer nieuwe jonge wijnbestplannen. Oké, okay. als, als ik in de buurt ben, dan kom ik zoeken. Ja. Hé, hey, dankjewel Annemie. Dag. En uh, tot later. rusten Vast. Doeg. We gaan we muziek van de koers beluisteren. Ook mooi. Seven years I wait for him by the bed. van de koers was dit. Wij gaan naar een volgende beller. En we hebben het over tuinen, voortuinen, achtertuinen, moestuinen. Wat doet u erin? Wat verbouwt u er allemaal? Wat groeit er? Hoe leuk is daar rond te lopen? En, um, nou ja, meer van dat soort vragen. Rob, heb ik nu aan de telefoon. Als u nog... Ja, ik weet niet. We zitten denk ik al wel vol. Want we hebben heel veel bellen gedacht. Ha hallo? Hallo. Rob. Oh, ja. wacht even. <laughs> kom, uh, kom, je kom. bent er dan, Wat? Zeg het nog eens? Ja, nee, oké. Okay. Je bent. Buiten kweken. Uh, <laughs> tuin. Zeg, uh, ik versta daar niks van. Uh, ik ga even kort. PTC lukt me. Uh, Bieslook lukt me. Alleen, uh, basilicum lukt me niet. Dat, luk, dat groeit niet in jouw tuin? Nee, dat groeit hier in mijn tuin. Basilicum. Ja, ik kan eerlijk gezegd uh, niet even brengen hoe je dat dan beter zo moet aanpakken. Heb je enig idee waarom het niet lukt? Anders oh, is het te koud. Uh, dat, kan, dat kan ook gewoon zijn. Ja. Maar uh, dan heb ik een antwoord ook graag. Ja, we zijn niet uh, de nachts, toch? maar. Uh, op de vraag van. Uh, uh, weet ik veel wat. Maar. Uh, als iemand me kan vertellen: van dat lukt je nooit, dan hou ik er ook mee op. Dan mogen ze bellen. Ja, dus jij verbouwt, uh, je hebt vooral groente in de tuin, of kruiden in de tuin, begrijp ik. En uh, basilicum. Ja, een, een stukje. Een ja. stukje. Ja. ja, ik persoonlijk kan jou niet helpen. Um, ik heb wel eens een programma gedaan, daar zat Krijn Spaan naast me. Dat is zo'n tuinman, die wist overal raad op, maar uh, ja, die zit er nu ook even niet. Dus misschien is er een luisteraar, dan, uh, dan uh, laten we die nog even aan het woord. Uh, in ieder geval, uh, sterkte ermee. En bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Anouk. Ja, hallo. Hallo. Ik uh, wil eigenlijk over kweeperen praten. Kweeperen? Ja. Die kun je gewoon niet eten, maar als je er jam van maakt of jelly dan is het heerlijk. He? Al eten. Kan je ze wel eten? Zijn toch niet te eten, niet? Nee. Niet... Ik ben in een hele oude tuin, ja. in Rotterdam, heb ik ze ooit gepakt. Ja. En uh, een recept gekregen om heerlijke jam van te maken. Ja, nee, dat zeg ik, maar gewoon puur, hoe heet dat? Onbehandeld kun je ze niet eten. Nee, dat is zo. Maar ze zijn eh, toch kan je ze plukken al in januari. Wist je dat? In januari? Nee, dat wist ik niet. Ja, heb ik gedaan. In Rotterdam woon ik. Maar we zaten wel helemaal daar in, in, in Twente, maar er, daar kon ik dus niet vandaan. Nee. Maar die peren groeiden bij, bij u zelf in de tuin? In een oude tuin van het Arbaretum. In Rotterdam. Van het Arbaretum. Ja. Wat is dat ook alweer? Arboretum is een bomentuin. Oh, ja. Arboretum ja. Gronsveld. Ken je toch wel? Mm, nee, ken ik niet. Maar dat. dat is heel, heel bekend tegenwoordig, hoor. Oké. Okay. Dus dat is niet zo best dat ik dat niet weet. Nee, dat inderdaad. <laughs> dat is. Dat is de... ja. Maar Vrij, goed, uh, ben ik vrijwilliger geweest en uh, in een winteruitstapje gingen we dus uh, met uh, stel mensen, gingen we de tuin door en gingen we kweeperen plukken en uh, die waren toen half rijp en, en een paar waren rijp en die moesten we dus uh, toen gaan snijden en koken ja. en lang koken en dan kon je door het koken dan komt er een hoop suiker vrij en dan het werd het lekker zoet en dan kon je er kweeperen ze hebben van maken. Ja, nee, het is lekker, ik weet het. Je kan, ik heb ook wel een sterke drank van kweeperen gedronken. Ja, dat kan ook. Dat is ook heerlijk. Ja, die kweeperen, die, die kende ik, uh, ik... een groot deel van mijn leven wist ik niet dat ze bestonden... maar uh, nu ik ze ontdekt heb, dan vind ik het ook heerlijk. Het is echt lekker. Ja. Maar al, al dat soort van, van, soort van dingen is uh, lekker om te eten... net als, als gewoon die kleine appels, die gele appels, hoor je ze ook weer... Die langs de snelwegen ook en dan moet je ze dus niet eten, want ze zijn giftig. Maar die kan je ook koken en, en die zijn ook heel lekker zoet. Ja. Je kunt ze op een schaal leggen en dan lekker in, in een hoekje van je kamer zetten... en dan verspreiden ze een heerlijke geur. maar ik weet zo'n oude naam niet. Nee, maar je kunt er van alles mee doen het ruikt lekker. Ik dank je wel voor het bellen Anouk. Oké. Okay. Over, over de kweeperen hadden we het. Uh, mevrouw Martens, goeienacht. Ja, ik hoor je heel slecht. Oh. Ik ga nog duidelijker proberen... Heel slecht. Oh. Bijna niet. Oh. Uh, gaat u dan maar praten. Ja, dat is goed. Nou, He heeft uh, u een tuin? Ik heb een volkstuin. Oh. Al 27 jaar. En daar uh, ben ik 26 jaar ben ik daar heel gelukkig geweest, geweest met mijn man. Die deed dan het zware werk, want zelf ben ik reumapatiënt. Ja. Dus uh, ja, ik was meer met de bloemetjes bezig en wat lichtwerk en zo. Maar vooral van die tuin. Ik, nou, nou valt u ook weg. Oh, u... dat is niet zo prettig. Kunt, nee. <laughs> nou, ik heb wel pech, zeg. Ja, u heeft helemaal. Ik, ik heb wel eens meer gebeld en dan uh, ja, kwam ik niet meer aan de beurt. Ja, nou we, we gaan het nog even proberen. Kunt ja. u, het laatste wat u zei viel weg. Wat? <laughs> ik val ook gewoon. Oh, dit wordt helemaal niks. <laughs> um, uh, het laatste wat u zei viel weg, dus dat kon ik niet verstaan. Oh, wat ik het laatste zei? Ja, maar dat weten nou. we nu niet meer natuurlijk. Het laatste wat ik zei, dacht ik dat het was dat je zo ontzettend gelukkig wordt op zo'n tuin. Vooral als je er... Je leert zo overal naar kijken, naar de natuur. Ja. Van voorheen, voordat ik die tuin kreeg... Mag ik verder? Ja. <laughs> oh. uh, voordat ik die tuin kreeg, nou zag ik gewoon niks. Maar sinds die tuin... Nou kijk je ook gewoon onderweg, kijk je ook veel... Uh, ja, je ogen gaan open. Je kijkt veel meer overal naar... Ja. En wat ja. ziet u dan bijvoorbeeld? Maar ik wil ook van deze geniet gebruik maken. Om uh, ja, Mijn man is anderhalf jaar geleden overleden. En toen hebben de kinderen gezegd, ja, houd die tuin, hoor. Want papa heeft dat allemaal gedaan, hier opgebouwd ge, uh, en zo. En, uh, want we hebben daar ook een huisje en een grote kas. En ik wil ook nog even zeggen, voor ik het vergeet... Die meneer met de basilicum... Ja, oh. Die meneer, die moest... Bij mij groeit het weelderig in de kas. Oké. Okay. Want het kan absoluut niet buiten. Nee, want hij zei al, misschien is het koud. Nou, dat ja. zal dus wel kloppen. En, maar je kan, als die geen kas heeft, kan je een heel... Ja, je kan zelf een kastje maken, zou maar zeggen, van twee elektrische buizen met een stuk plastic eroverheen of zo. Je kan van alles uh, proberen. Maar die hebben echt uh, heel veel warmte nodig, de planten. Oké. Okay. Dus, en aandacht, neem ik aan. Maar, uh, en nou ja, ik wou dus even van de gelegenheid gebruik maken om iemand te vragen die mij kan helpen met mijn tuin. Waar woont u? Ik woon in Leiden en het, het ligt dus in de Oostvlietpolder. In? Er is heel veel, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Het zou eerst weggaan allemaal, het zou industrie komen en zo, maar gelukkig mogen wij er blijven zitten. Dus, maar het is zo uniek, de koeien nog voor de deur en... Uh, ja, uh, uilen s'avonds en allerlei vogels. En, nou, fantastisch gewoon. Hm. Nou, hartstikke mooi. Er waren nog eens mensen op bezoek. Die, uh, want dan heb je, ieder jaar in Leiden heb je een dag. dat iedereen alle tuinen mag bezoeken. En die uh, adressen staan dan in de krant. Nou, toen kwamen ze ook bij mij op de tuin. Nou, er was een meneer die was helemaal stil en die zei. Ik zeg: Wat is er, meneer? Hij zegt: Het is hier een paradijs. Hm. Nou ja. Ja, dan Dat was, het was wel mee leuk is. om te horen Maar, maar u, u wilt dus graag iemand erbij om u te komen helpen? Ja. Nou ja, we weten... Om een dat... beetje de boel op te ruimen, want de hele winter is natuurlijk niks gedaan. Ja, dus het moet een beetje een sterke persoon zijn. Uh, ja. Mensen kunnen ons mailen en dan, dan sturen we het door uh, als wij uw nou, telefoon hebben Nou, dat zou tenminste. niet gek zijn. Heeft u ook een computer? Kunt u, he, ja. Kunt u ons even mailen dan? Dan kunnen we dat weer doormailen naar u. Mocht, mocht er iemand zijn die wil helpen, daar in de buurt van Leiden. Ik dank u wel voor het bellen. Ja, dank hoor. Dan doe, goeienacht. Nog, nog één beller doen we. Uh, maar voordat we dat doen, doe ik, eh, nog even wat, wat mailtjes. Of tenminste, er komen wel veel mailen... Of nou veel, er komen mailtjes binnen over uh, het, het, uur, het eerste uur. Daar hadden mensen graag over door willen praten. En ik heb ook iemand... Uh, mailen, Riet van is dat die zegt... Ik zou er wat aan willen doen. Kunnen we niet een handtekeningenactie of iets anders beginnen? Um, en ze zet daar een mailadres bij. Ik weet niet of ik dat nou moet noemen. Maar laten we zeggen dat uh, als mensen met Riet van Zanten samen iets willen ondernemen... kunnen ze even mailen naar kazeluna.ncrv.nl. Ik weet niet zeker of ik dat andere mailadres mag noemen. Kan ik beter niet doen, denk ik. En dan, uh, ja, dan kunnen ze misschien met z'n allen, kunt u misschien met allen uh, er wat aan doen. We kunnen een actie gaan ontketenen met Kazeluna. Want uh, ja, er zijn ook mensen die zeggen, je had er twee uur over door moeten praten. Ik geef het nog maar even aan. Maar ik heb al uitgelegd waarom we dat niet doen. Doen. Um, de antwoordapparaat nu even, dan ga ik daarna nog even met Miep praten. Uh, dat antwoordapparaat dat is voor Colette van de Ven, die gaat uh, aanstaande maandag praten met Chris Vissers... Uh, anesthesioloog en hoogleraar pijn- en palliatieve geneeskunde. Hij organiseert in het Radboud Medisch Centrum de Week van de Pijn. Het wordt een gesprek over het voorkomen van onnodig lijden. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Colette, ik denk dat jullie een heel mooi en belangrijk gesprek gaan voeren. Ik heb in mijn directe omgeving verschillende mensen meegemaakt... die heel veel pijn geleden hebben. En ik vond het echt verschrikkelijk om erbij te zijn om dat aan te zien. En mijn vraag aan Chris Vissers is... of het ooit wendt om mensen te zien die veel pijn hebben. Ik denk het niet, maar ik ben benieuwd. Misschien wendt het een klein beetje. In ieder geval wens ik jullie een hele goede nacht. Goed, dat was praten. Dan hebben we nog een paar minuten voor Miep. Miep, nacht. Goedenavond. Goedenavond. Uh, eventjes over... Ik had een mevrouw. Ja. Oh, ik moet de radio uitzetten. Wacht even. Oh, ja. Dat, we hadden het liefst als dat... Toet. En er was een mevrouw ja. die strooide zout. Ja? Oh, op die stenen? Ja. Andermie nou, was het. Ik had ooit een hele mooie tuin. Ja. En daar hadden we een zitkaal in. En een vijver van 80 centimeter bij 80 centimeter. Ja. En in die vijver kwamen kikkers. En dan kreeg ik kikkendril. Ja. En... Maar in die zitkou kreeg ik dan wel mosvorming, weet je wel, tussen de tegels en groen. Ja. En toen zei een schoonzuster van mij, nou, dan moet je zout strooien. Mijn man zei, nou, dat moet je niet doen. Dus ja, jouw zus heeft dat gezegd. Nou, ik heb zout gestrooid. En tot mijn grote strik schrik de volgende dag, lagen er allemaal wurmen ja. dood. Oh. En de kikker die daar op weg was naar de vijver, die was dood. Door dat zout? Ja, natuurlijk. Dat verdroogt. Maar... Die drogen uit. Maar zo'n kikker die staat toch zo overheen, zou je zeggen? Nee, die, die, die springt door dat zout heen. En dat uh, is uitgedroogd. Jeetje. En die ja, met... ik voelde me heel schuldig. Ik heb ook nooit mijn kikkerdril gehad. Ach, voor straf. Ja, ik, was het, ik vond het heel erg. Ja. En hoe is de tuin verder? Nou, die tuin die heb ik niet meer. Ik, an... <laughs> ik woon ergens anders. En ik heb een... Ik heb een tuin, ik roep altijd, het is geen tuin, het is een natuurgebied. Hoe groot is die dan? Nou, hij is niet zo groot. Maar ik heb veel, veel, veel... Ik, ik laat voor alles altijd groeien en wat er te veel is, dat haal ik weg. Hm. En, en, uh, en veel ja, groen op de grond, alles is groen. En, en een, een tegelpad dat naar de terrassen terras gaat. Ja, ja. En de voor de rest is alles groen. En wat groeit er dan in dat groen? Wat groeit er als je er niet veel aan doet? Uh, nou, ik heb wel eens een stekje van een buurvrouw gehad. En dat, ze zegt dat, dat, dat gaat je hele tuin door. Ik zo, dat geeft niet. En maagtepalm heb ik ook veel. Maagtepalm, hoe ziet dat eruit? Dat is groen, dat is laagblijvend, dat kruid En dat krijgt in het voorjaar allemaal blauwe of witte... Of een rode bloemetjes. Ja, ja, klinkt mooi. Ben je er veel tijd aan kwijt, aan de tuin? Nee. Valt wel mee, hè, als je er veel uh... ja. laat woekeren. En, en dat basilicum, ja, dat oh. doet het niet in de tuin. Nee, dan moet je een kastje omheen zetten. Ja, in, in, in het huis, op een, in een pot, voordraan. Oké. Okay. <kijf> dan doet het het wel. Nou, en ik... ik hoor mezelf iedere keer... Ja, dat lijkt me een enorm genoeg. Ik hoor jou ook en ik, uh, ik luister er met veel plezier naar. Ja. Maar, maar het is nu wel afgelopen, want uh, Kaas Loenen zit erop. Dankjewel ja, voor het bellen, Ja, Ik ben nu klaar. Rob ja. zal er blij mee zijn. Ik ga nog even zeggen dat Nora Romanesco eraan komt. Ja, dat is ook leuk. is ook leuk, hè? En met nachtvluchten. Ja, het eerste deel is altijd vlucht in het verleden. Ik uh, dank iedereen die geluisterd heeft naar uh, Kaasloenen. Er komen weer wat mailtjes binnen. Ja, ik kan er helaas niks meer mee doen. Nog een tip voor, basilicum zie ik. Ik wens u een goede nacht. En uh, wat het betreft, graag tot maandag. Ja hoor. Doei. Ik. Ja. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. NCRV